Ouders met een te vroeg geboren baby krijgen extra hulp. Zodra ze thuis zijn krijgen ze ondersteuning van speciaal opgeleide begeleidsters. Kinderen die voor de 32e week zijn geboren gedragen zich anders dan voldragen baby's. Ze zijn onrustiger en kunnen minder prikkels aan. Ouders leren daarmee om te gaan. Een experiment in zeven Amsterdamse ziekenhuizen is zo goed bevallen dat zorgverzekeraars het landelijk willen invoeren. Elk jaar worden in Nederland ruim 2200 baby's te vroeg geboren. De zorgverzekeraars AGIS, CZ, Zorg en Zekerheid en DSW hebben al besloten om de behandeling te vergoeden. Die maatschappijen hebben samen ongeveer 4,5 miljoen verzekerden.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 De schaatsers Ted-Jan Bloemen en Jorien Voorhuis mogen over twee weken in Heerenveen meedoen aan de WK Allround. De KNSB heeft hen aangewezen. Ze werden vandaag tweede bij het Nederlands kampioenschap Allround. Dat werd bij de mannen gewonnen door Wouter Oldeheuvel en bij de vrouwen door Elma de Vries. Zij verzekerden zich daarmee ook van WK-deelname. Bij de mannen waren Sven Kramer en Jan Blokhuizen al zeker van een plek. En bij de vrouwen gold dat voor Irene Wust en Diane Valkenburg. Het weer vannacht ligt er vorst met in het noorden mogelijk lichte sneeuw morgen overdag overwegend bewolkt hier en daar lichte sneeuw of motregen en het wordt 5 graden namorgen droog en zonnig dit was het NOS weer Zandvoort, Zandvoort heeft het heeft al 20 jaar en jij beleeft het zfm het. in 2010 al 20 jaar live zfm met, met nu. nu inspiratieradio Hoe oh, komt een idee ooit tot stand? Kan zo'n gedachte ontstaan?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 en uh, dan zijn er ook gewoon deelnemers aan een, aan een uh, summit, zeg maar. Dus ben eigenlijk, ik ben eigenlijk vereerd, want ik heb wat het hoofdstuk al in handen. Ja, je hebt hem al voor die tijd. <laughs> ja, dat klopt. Je bent de eerste. <laughs> ja, dat klopt. En ja. we hadden het net over die gouden eieren, ja. hè?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 schoon werd. De ogen zo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 Dat het gaat gewoon omdat we op deze wereld, zolang we hier zijn, in deze hoedanigheid en misschien in, in dit, deze wereld, parallel aan misschien nog een aantal andere, Maar op dit moment is dit wat ik zie. Ja. Laten we hier dan in ieder geval zo fijn mogelijk met elkaar leven. Veel mogelijk plezier maken en zo goed mogelijk voor elkaar zijn. Nou, dat vind ik een heel mooie zin om deze uitzending mee af te sluiten. Ja. Vera, het zit er alweer op, helaas. Ik vond het geweldig. Ik vond het echt een superleuke uitzending. Ik ook. En ik hoop dat jullie luisteraars thuis ook van genoten hebben. De volgende uitzending is op zondag 21 maart en wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek. En als gast hebben we dan Sylvia Roosendaal. En deze uitzending gaat dan over Nieuwe Tijdskinderen. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uh, of zeg maar s avonds 8 uh, uur uh, herhaald. En elke woensochtend van 11 tot 12 uur. Tot 21 maart en kijk ondertussen op www.inspiratieradio.nl bij Uitzending Gemist en luister alle uitzendingen op elk gewenst moment. Dankjewel Rob voor de techniek en Mario voor al je goede zorgen. En nogmaals, we hopen dat u met heel veel plezier geluisterd hebt. Dankjewel Vera voor het aanwezig zijn in onze uitzending.